Twee grote Nederlandse bedrijven hebben vandaag hun jaarcijfers gepresenteerd. Shell en Unilever hebben allebei veel last gehad van de economische crisis. Zo kwam de winst van Unilever dit jaar uit op ruim 3,6 miljard euro. Een daling van 31% ten opzichte van het jaar daarvoor. En ook de omzet daalde met bijna 2%.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 President Obama zegt dat hij China op handelsgebied veel harder gaat aanpakken. En gaat China flink onder druk zetten om zijn markt open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De harde woorden komen op een moment dat de relatie tussen de VS en China op een dieptepunt is. China is woedend omdat Obama de Dalai Lama wil ontmoeten en voor miljarden dollars aan wapens wil verkopen aan Taiwan. Het weer, af en toe regen, maar in het Noordoosten ook sneeuw, mogelijk ijzel. In de loop van de dag droog en de middagtemperatuur tot 5 graden. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar en jij beleefd het. beleefd het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, we zijn alweer in het tweede uur. Je <laughs> schrikt ervan hè, in één keer staat die microfoon op ons. Ja, ja, ik heb geen koptelefoon. Kreeg je ge geen... nee, van de muziek? Nee, nee, nee, nee, hier. nee, maar dat komt helemaal goed. Uh, we gaan uh, eerst even noemen wat er hier uh, allemaal uh, uh, meedoet aan, aan volk.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 You light the skies up above me, a star so bright, you blind me, hey, yeah. don't close your eyes,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 Goedemorgen, Erik. Erik, goedemorgen. Ja. Geen bezwaar van de Tweede Kamer. Wordt de wet volgens u gewijzigd? Zo ja. En wat betekent dat voor circuitpark Zandvoort en eventueel voor de Formule 1 in Zandvoort? Dat is <laughs> Formule nee. 1. Nou, dat zijn een hoop vragen. Uh, Staat die open eigenlijk? Want ik hoor hem niet uh, eerder gezegd. Dus... Uh, <laughs>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 Vergeet ook niet dat hè, door de, als er meer internationale evenementen op het circuit plaatsvinden, hè, dat daardoor ook de naamsbekendheid van het circuit zandvoort en zandvoort in het algemeen het in het buitenland toeneemt, waardoor dat ook weer andersoortige activiteiten aantrekt voor je circuit. Ja, nou, u zegt dus eigenlijk het is, uh, we hadden het er al over, het, het is eigenlijk brood nodig, hè, financieel gezien, die extra uh, geluidsdagen. Hè.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 Ja. En, maar ja, het is toch wel belangrijk, uh, zelfs in de structuurvisie van Bloemendaal staat op dit moment dat ze geen enkele medewerking willen verlenen aan dit soort dingen. Hoe gaat u daarmee om en wat gaat u daaraan doen bij die gemeente? Nou ja, kijk de, no nogmaals, kijk, de, de provincie Noord-Holland uiteindelijk gaat natuurlijk een vergunning verlenen ja, voor, voor ja, het je gebruik moet van die wel over de grond van Bloemendaal. Eigenlijk. Dat klopt, ja. maar uh, dat gaf ik ook al aan. Uh, er zullen ja. natuurlijk nog wel bepaalde voorwaarden ook gesteld worden aan het gebruik van die vergunning. Het betekent dus niet dat wij uh, op dat soort dagen van 's ochtends vroeg of van 's avonds laat, we misschien wel uh, ook in de nacht hè, ja. dat geluid mogen maken. Eh, dat zal beperkt zijn tot bepaalde tijden op de dag. Eh, denk ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat eh, niet iedere raceklasse maakt evenveel geluid als een Formule 1 auto en duurt de hele dag door. Het ja. is een be beperkte tijd. Nou, en daarover, dat soort dingen, daar zullen, daar worden want, afspraken over gemaakt. Want wat, wat mij uh, afgelopen jaar is opgevallen tijdens de. Ik meen dat het tijdens de DTM was.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 en eh, dit gewoon één keer gebeurd in, in 2009. Ja. Eh, wij kondigen ook de dagen dat wij eh, zeg maar meer geluid maken dan regulier... kondigen wij ook allemaal aan in de media. Krant, eh, iedereen Stanford is daarvan heen. op de hoogte. Ja, en gelukkig, en daar sterken wij ons dan mee... weten wij dat er onder de Stanford's bevolking een enorme, eh, een enorme voorstander is van, het van die uitbreiding van het aantal dagen. En juist, ja, heel veel Zandvoors genieten er ook van... als ja. er weer zo'n een beetje geluid van het afkomstig is.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 elkaar doen. Ja. En, en als je dat afzet tegen al die plussen die dat soort evenementen voor z'n mee meebrengt, dan, ja, dan denk ik nog wel dat we dat kunnen verantwoorden. Waar ook regeling ja? in?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 die zijn dan ook belangrijk die voor zijn daar zeker ja. belangrijk voor ja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 met de paar Dan moet iedereen, als je kijkt naar het Nederlandse kampioenschappen... weer aan de start staan. Ja. Alle teams, alle rijden zijn natuurlijk nu druk bezig om al...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 Dan was dat er wel één. Klopt. En dat evenement dat is denk ik tien jaar geleden voor het laatst georganiseerd. Ja. Ja. En uh, dat kon niet meer terugkomen. Omdat het niet binnen de huidige Noor. grenzen van de, van de vergunning blijft. En dat, even... is wel een, en dat is wel een goed voorbeeld ook. Van een evenement wat je graag we, zou, weer zou willen organiseren in Zandvoort. En waar niet, nee. eh, ook niet een dusdanige geluidsproductie met zich mee zou brengen. Nee. Dat het hele dorp op zijn kop zou staan. Ja. Eh, maar binnen een reguliere...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 ja, we Het is iets, ja. iets Sandvoorts wat hier tegenover zit. Uh, altijd, altijd. Ja. Is Sandvoort binnenkort een stichtingrijker? Ja, aangeschoven is uh, Jaap Brugman, voorzitter van de BZCE, oftewel Behoud Sandvoorts cultureel erfgoed. En Rob Bosing, die penningmeester is van deze... Gaat worden, hè? Gaat in, oprichting, Goed. Ja. in oprichting. Goedemorgen, heren. <laughs> ja. uh, heren, welkom in de uitzending. <laughs> ja, jullie hebben een nieuwe stichting. Gaan jullie oprichten of is binnenkort opgericht? Wat zijn eigenlijk de doelstellingen?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 over de artema collectie die geplaatst zou worden in het Zandvoorts museum. Mm -hmm. Nogmaals, wij hebben niks tegen, tegen een collectie Arte als die ergens hier of daar geplaatst zou worden. Dat kan best een leuk item zijn. Maar daarmee werd het Zandvoorts museum eigenlijk gedeeltelijk ontmanteld. En toen is uit de diverse verenigingen... Welke dus, uh, verenigingen? Dat was het Genootschap uit Zandvoort, de Wurf, uh, de Bomschuiterclub, de Bomschuiteroprichting...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 hun eigen stiel houden. Hè? Ja. De een doet het zo, de andere doet het zo. maar gezamenlijk Maakt dat het dan juist ook speciaal? Om juist op zo'n manier met ja. elkaar bezig te zijn? Ja, ja, dus ja dat anderen, is zeer en speciaal. Horen, en te horen van wat er bij die andere leeft. Ja, ja. En, en dat de anderen dus ook horen, hé, hey, zij... Uh, maar het maar dat is dat we er met z'n allen beter van worden. Ja. Hè? En we ja. proberen niet elkaars uh, groepjes vliegen, nee. vliegen af te af vangen. Van ja, ja. er, nou, blij... er is ook een link op de, op de website. Je kan doorgelinkt worden. Ja. Ja, nou, ja. Er staat op de website allemaal kleine stukjes over, over hoe zo'n vereniging in elkaar steekt. Met eronder de ronde, de link. doorlink naar, naar, naar de, de eigen zijde. Okay. Jaap, nou blijft mijn vraag gewoon openstaan. Hoe is de medewerking van de gemeente Zandvoort ja. met jullie? Nou, uh, in eerste instantie was dat en uh, nog steeds. Uh, zijn ze enthousiast over onze uh, opstelling? Uh, de opening bij de Open Monumentendag vorig jaar september... is mede gedaan door wethouder Bierman. Mm -hmm. Die daar een, een toespraak gehouden heeft en ook de opening verricht heeft. Dus het was heel erg leuk.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 zij, worden jullie dan toch niet helemaal serieus genomen? Hebben jullie die indruk dan? Nou, ik weet niet of nou nee, dat zou nee, ik nee. niet zelf. Kijk, nee? we moeten eerst de stichting... Of is het de bestaansrichting? Nee, nee, nee, wat nee. jullie uh, wat Nee, jullie de stichting doen. is in oprichting. Hè? Ja. Op het moment dat die gepasseerd is bij de notaris... En dat gaat een deze dagen... Ja, kan ik ook zie hier weer... van een ontwerp gebeuren. Ja, volgende we, week. Ja. we moeten daar eerst over vergaderen met alle, alle deelnemende...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 Subsidiesverzoeken kunnen ingaan dienen of iets dergelijks? Ja, als, als dat nodig is. blijkt, ja, dan is. gaan we dat wel zoeken. Ja? Nou, er is natuurlijk een, uh, al, al met elkaar gesproken over, over, over de financiële situatie. Ja. Vrienden? De, verenigingen, de verenigingen zijn bereid om daar dus een bijdrage en aan, en aan te participeren aan, te begin. Ja. aan de stichting. Ja, en ook vrienden, dus gewoon donateurs dat die het leuk vinden. Vrienden van de, van de, van de, de stichting, ja, die dat die zijn, zijn allemaal. Maar je moet eerst een stichting hebben, wil je vrienden kunnen maken? Ja, nou, dan zou ik zeggen, <laughs> ga met de, de, de stichting, stichting, stichting... Oh, ik wil, wil je je opgeven. Goed, we gaan het gesprek uh, beëindigen. Bedankt voor jullie komst. Uh, we, hou, we blijven jullie goed volgen. Dank en uh, als jullie het nieuws hebben, <laughs> kom op de radio en bazuin uh, het met luide stem?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 ...heel goed bezocht gaat worden. Want ja. hoe, is dat, is hoe ja, dan meer... Dan ik doe, hoe mag, meer ik, mag, ik, mag ik een uh, suggestie doen naar een volgende stelling? Hè? Nou. En dat gaat namelijk over uh, het, uh, het wapen van Zandvoort. Wacht eens even. Een, Wacht het wapen even. van Zandvoort heeft uh, om zijn terras... ...heeft hij dichtgespijkerd met een dak... ...en uh, wanden aan de zijkant, een deur erin. En uh, dat mag natuurlijk niet. Maar, want als uh, de stelling is, vindt u dat dat mag...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 Ook uh, dan, dan per brief individueel ja. een brief krijgen van dat het is opgelost. Ja. Ja, anders krijg je natuurlijk het verhaal dat mensen ja. het niet gelezen hebben, et cetera, et cetera. Nee, okay. En dan blijft zoiets maar rondzingen. Natuurlijk, dat is logisch. Het blijft, nou, jammer, en, blijft jammer dat we op ja, Kijk, even omdat... Ik, ja, maar we ik, zitten ik, tegen we de We zitten aan de tijd. Mag ik dan mooi besluiten? Ja. Dan zeg ik, je ferme le livre sans rancune. Oké, dan sluit ik me helemaal mee aan. Goed.